Twee uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Gevangenispersoneel legt op donderdag 25 april het werk neer... als het reorganisatieplan van staatssecretaris Steven niet van tafel gaat. Het actiecomité heeft Teven een ultimatum gesteld... dat een week eerder, op 18 april, afloopt. Dat meldt het comité van de gevangenis De Grittenborg in Hogeveen op Twitter. Er zal gestaakt worden bij alle justitiële inrichtingen. Het comité vindt dat het huidige plan moet worden ingetrokken en dat er een aantal aanpassingen nodig zijn. Zo moeten werknemers bij het overleg betrokken worden en moet er passend werk gevonden worden voor al het personeel dat op straat komt te staan, zo schrijft RTV Drenthe. Teven wil tot 2018 tientallen gevangenissen en tbs-klinieken sluiten. De reorganisatie moet een bezuiniging van 340 miljoen euro opleveren. Mogelijk verdwijnen meer dan 3000 banen.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 omdat dit in Irak de weg heeft vrijgemaakt voor een Amerikaanse invasie. Al dus staatspersbureau Sanaa. Ban Ki-moon zei gisteren dat er een VN-team klaarstaat om naar Syrië te reizen. De Russische president Poetin heeft zijn excuses aangeboden... voor het uitblijven van het onderzoek naar de dood van cameraman Stan Storimans. Storimans, die werkte voor RTL, kwam in 2008... bij een Russisch bombardement in Georgië om het leven. RTL vroeg Poetin tijdens zijn bezoek aan Nederland naar het beloofde onderzoek... De president zei dat premier Rutte daar ook naar gevraagd had... en dat hij helaas geen bevredigend antwoord kan geven... omdat hij niets van de zaak weet. Hij belooft de navraag te doen en erop terug te komen. Het weer vannacht meest droog net boven nul. Morgen in het noorden eerst wat zon, daarna van het zuidwesten uit regen. Het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Renze Klamer. nacht, Mooi dat u luistert naar, naar Dit is de Nacht op de 99ste dag van het jaar. Ja, dat is het vandaag. En uh, gisterochtend toen overleed de oud-premier van Groot-Brittannië, Margaret Thatcher. Ze werd in 1979 de eerste vrouwelijke premier van het land. Een vrouw aan de top... Moet dat vaker gebeuren? Dat is eigenlijk de vraag aan u in dit eerste uur... waarin we altijd een beetje napraten over het uh, nieuws van de dag. Of blijven mannen toch, uh, toch aan de leiding? We horen graag wat uw ervaringen zijn met een vrouw of een man als baas. Hoe beviel dat eigenlijk? Verder vannacht uh, veel aandacht voor denksporten. Zoals uh, dammen en bridge. Zijn het allemaal van die uh, suffersaaie sporten? Of kan dat toch nog best heel spannend worden? We hebben in de studio bijvoorbeeld een live potje dammen. tussen uh, niet de twee mensen, maar daarover later meer. Ze gaan dus ook alles vertellen over uh, waarom dammen dan uh, wel zo leuk is... En het is ook nog eens gezond. Uh, de dammen, schaken, bridge. Tenminste, dat zegt dan de Nederlandse bridgebond. Daar gaan we ook over praten met de voorzitter van die bond. En we hebben zelfs muziek vannacht, live muziek. We worden bijgestaan door singer-songwriter Sjoerd van Heumen. Maar eerst eventjes uh, muziek. Misschien uh, slaapt u wel, misschien wilt u even wakker worden. Als dat laatste geval is, dan is dit een perfect nummertje ervoor van Bob Marley. <tied> All right. E-zims-kizim Get up, stand up 1973, alweer een tijd geleden. Ik zei het net al, gisterochtend oud-premier Margaret Thatcher is overleden na een beroerte. Ze werd 87 jaar, dat is een, op zich een hele respectabele leeftijd. En ze was de eerste en ook de enige vrouwelijke premier van het land. En afgelopen middag in het programma Dit is de Dag op Radio 1 ging het ook over het overlijden van Thatcher. Sowieso ging het eigenlijk ongeveer de hele dag over eigenlijk gisteren. Uh, Thijs van der Brink en Elisabeth Grutteken praten erover met Peter Brussen... dat is een oud-correspondent in de tijd dat Thatcher premier was. Wat weet hij allemaal van die eerste vrouwelijke premier van Groot-Brittannië? En uh, was het, uh, wat was het eerst waar hij aan dacht toen hij hoorde dat zij overleden was? Daarover ging het gisteren en we gaan even luisteren naar een uh, fragment. Een schok, er komen zoveel beelden eens naar voren en... en um... Ja, ik, ik heb het natuurlijk wel eens een keer mogen, mogen interviewen en mogen zien. En ineens zie ik ook dat ze met, met een verkiezingscampagne en dat deze zo slim en zo goed, uh, dat ik stond bij haar en er komen allemaal mensen naar haar toe, naar Margaret Thatcher. Oh, Mr. Thatcher, een beetje wel, probeer haar aan te raken. En dan zag ze heel vriendelijk tegen de journalisten en dus. Tegen mij, alleen tegen mij. Oh, gaan jullie even opzij, want die mensen kunnen mij morgen niet zien. En jullie zijn er morgen weer. Weet je wel, schaman. dit soort heel charmant. <laughs> ze Die pakten helemaal in, Peter. Ze pakten ons, heel, mij in ieder geval helemaal in, ja. Oh ja, serieus? Nou, nee, dat is niet waar. Nee, <laughs> maar het was nee. wel heel charmant. Nee, het was zeer charmant. Ja. En die, die kracht die er van die vrouw uitging, dat was wel heel erg. Maar dat schond, zei ja. Anneke ook al. Wat was dat dan? Wat zag je aan haar? Nou, Het was een hele krachtige vrouw die echt vanuit, uit, uit, uit haar tenen wist wat ze wilde. Hard werken, doen, geen gezeur, recht voor zijn raap. En ik zal Engeland weer beter maken. Want vergeet niet, Engeland was toen ziek. Mm -hmm. He, het was de zieke man van Europa. Economisch ging het heel slecht. Heel slecht. Het was verschrikkelijk, ik bedoel, de ene anekdote na de andere over de vakbonden die s'nachts allemaal op bedden moesten slapen. Uh, niemand wist bijvoorbeeld bij het Dagblad de Times hoeveel zetters en drukkers er waren. Want dat was allemaal in de handen van de vakbonden. Niemand wist dat. Dus ik bedoel, en dit soort verschrikkelijke dingen, daar is ze enorm tegen te keer gegaan. Is toen ook begonnen met met uh, belastingverlaging, wat, wat ongekend was in die tijd, vanzelfsprekend. En... Uh en ja, is de confrontatie met de vakbonden aangegaan. Dat werd een hele harde strijd. Het werd we... een, die, mijn werk is dus een hele harde strijd ze is geweest. Ze zijn van uh, 79 tot 90 zeg ik er even bij uh, premier geweest. Ja. Maar jij zei, uh, jij zat al vanaf 78 in... Uh, uh, nee, ik zat nee. al van 64, vanaf zat, 64 zat ik al ja, in Londen. <laughs> maar jij zei net, uh, voor de uitzending begon, ze is ook uh, nog minister van Onderwijs ze geweest. Ze is ook minister van Onderwijs geweest. Uh, en dat deed ze heel goed. Toen was ze ook heel geliefd bij de vakbonden. Want ze werkte echt voor dat departement. En daar is zij, op een gegeven moment heeft zij um, de, de schoolmelk voor de lagere scholen heeft ze afgeschaft. Dat was nog een overblijfsel uit de, uh, uit de oorlog. En dat heeft zij afgeschaft. En toen was het Thatcher, de Milk Snatcher. En toen, werd het, toen was het mis. En toen was het redelijk mis. Ja, men wist eigenlijk niet. Men vond haar een ongelijk projectiel voor een hele lange tijd. Mm. En en toen Edward Hears, dat was een gematigde, je kunt zeggen... een harmoniemodel premier, die was toen verslagen door de mijnwerkers. Dat ze dacht, dat zal mij niet gebeuren. Eh, of mag ons niet meer gebeuren. En toen moest er een ander ja, beleid komen, vond zij. En zij was echt maar ja, een, een vrouw, weet je wel. Ik bedoel, weliswaar is wij een, een vooraanstaand lid. Maar, maar niemand wilde het voortouw nemen, zoals dat zo mooi heet. En toen zei ze, nou, dan ga ik wel. En het is een prachtige anekdote dat zij uh, op een gegeven moment... Uh, s ochtends het huis verlaat en tegen haar man Dennis zegt van... Uh, I'm, I'm going up for the leadership. <lacht> Waarop hij zegt... What sort of leadership, darling? <lacht> Waarop zegt the party. <lacht> no. En toen begon hij te lachen. <lacht> en toen is zij het geworden. En men dacht, nou, we dulden haar wel even. En die valt in haar eigen mes. En maar dat, dat was niet het geval. Nee. En zij is toen krachtig geworden. Maar, je zei net, ze ging nogal uh, krachtdadig te werk. Oh. Ze ging echt de confrontatie met die vakbond heel ja. hard aan. En met de mijnwerk, ze sloot die mijnen. Het leverde haar ook een enorme impopulariteit op. Uh, uh, uh, impopulariteit? Dat was echt, ze werd gezien door een boel mensen echt als het kwaad. Met een hoofdletter. Als de duivel. Met een hoofdletter. En, maar zij zag het als de grote strijd tussen democratie en een soort oost-europaïsch so, so, uh, ja communisme of socialisme, en want dat die was die ja. die was in handen van een communist Arthur Scargill die geld kreeg van Gaddafi en en en die was nou ja Leider geworden en die heeft die staking uitgeroepen zonder dat er gestemd werd. Er moest gestemd worden. Dus dat was een illegale uh, uh, staking. Uh -huh. De vakbondbeweging was ook heel huiverig daarvoor. Uh -huh. um, de, de, de afvloeingsregelingen voor die uh, mijnwerkers waren heel gunstig. Dus in de scheepvaartindustrie, in de staalindustrie, die dachten. Nou zeg. Ik wou dat ik mijnwerker ja. was. Toch. Want die gingen er ook allemaal aan. Ja, en dus dat is in die vakbondbeweging een enorme strijd geweest. Van ja, moeten wij die mijnwerkers gaan uh, steunen? Nou, toen is dat langzamerhand geëscaleerd. En heel erg. En toen is er ook een nieuwe directeur van de Staatsmijn. Het toen nog de Staatsmijn is gekomen. En die is nog harder dan Thatcher. Die kunt je je nauwelijks voorstellen. En die is toen nou, met de paarden en alles tegen ingegaan. En zij heeft toen het gewonnen is het uiteindelijk. heel hard tegen. Heel hard gegaan. Ja. Ja. Ja. En dat is dat je zegt: ja, dit kan niet. Als premier moet je zeggen: jongens, dit is afgelopen. Maar ze ja, heeft doorgezet. In diezelfde tijd, toen ze zo bezig was met die stakingen, is er een bomaanslag van de IRA ja, op het hotel op in, Brighton. Het in Brighton tijdens de conferentie, conservatieve conferentie. Twee uur. Eigenlijk was iedereen naar bed, behalve Margaret Thatcher zelf natuurlijk. Want die was nog de laatste hand aan het leggen aan haar toespraak van de vorige ochtend. Dus die heeft allemaal gezien en geholpen. Er zijn doden bijgevallen. Zij, ochtends om half tien, als eerste keurig naar de conferentiezaal. Weer prachtig aangekleed en dergelijke. En is toen haar toespraak begonnen en zegt van... we laten ons niet intimideren, maar wat ik zo prachtig vind... dat ze toen ook begon, en ik hoop dat Marks Spencer... weet je de grote winkel voor modewinkel zegt dat hij een uurtje later van vanavond open blijft... zodat iedereen weer kleren kan kopen die hij nu verloren ja. is. <laughs> en dan doorgaan. Ja. Hoe gaan ze terugkijken op haar in Engeland, denk je? Want er werd net gezegd, verdeeld, nog altijd, is dat zo? Dat is verdeeld, je zult zien. Ik weet niet of zij de staatsbegrafenis krijgt. Dat werd gezegd dat zij een staatsbegrafenis krijgt. conservatieven zullen waarschijnlijk dat toch wel willen. En die beschouwen haar echt, en ik geloof ook wel dat ze gelijk hebben... dat zij de grootste premier, de invloedrijkste premier is geweest... sinds Churchill. Want zij heeft dat land wel... Echt veranderd en gemoderniseerd. Wordt Verdien ze wat jou betreft een staatsbegrafenis? Uh, ja, ik denk dat ze een staatsvergraver is. Maar ja, bovendien ben ik een romanticus, dus ja. ik vind dat ja. heel erg mooi. Ja, oud gewoon van de ceremonie. Maar, nee, maar ze, heeft, <laughs> ze heeft natuurlijk, die, die Engels heeft weer, weer, weer een, een zelfbewustzijn gegeven. Ze heeft de economie heeft verbeterd. Ze heeft een boel kapot gemaakt. Ik bedoel, uh, en ze krijgt nu uh, uh, uh, veelal de schuld voor de economische crisis. Dat, dat kun je er in een groot gedeelte kun je haar kwalijk nemen. Omdat zij de regels heeft zij versoepeld. Maar dat was omdat het was echt het old boys network, hè, waar niet gewerkt werd. Er mochten geen buitenlanders bijna komen. In die hè. Dus dat heeft ze allemaal gedaan. En ze zei van, je moet vrij en open en vrije concurrentie. Maar niet dat casino geldt en dergelijke. Nee, Daar kon je veel, haar niet van voor zeggen. Ze. Nee, zij is de dochter van een kruidenier. Ja. En dat is altijd gebleven. Heel, heel hard werken. Ja, geanimeerd kan hij vertellen. Peter Bruss in gesprek met Thijs van der Brinken en Elspeth Gruutke... gistermiddag in het programma Dit Is De Dag. Wat zijn, wat zijn uw ervaringen met, een, met een, een vrouw als baas dan met name? He, nou ja, de kleine kans dat u onder Margaret Thatcher heeft gewerkt. Tenzij u een hele belangrijke positie bekleedde in de Engelse regering... een jaar of dertig geleden. Maar die, ans, die kans, die, die acht ik niet zo groot. Maar goed, de kans is wel heel groot dat u een, een, een vrouwelijke baas heeft gehad. En daar zijn we eigenlijk benieuwd naar, dit, dit uur van twee tot drie. Uh, hoe is dat? onder een vrouw werken in plaats van onder een man. En, en uh, is daar dan wat anders aan? En hoe komt het dat er dan minder vrouwen eigenlijk aan de top... actief zijn als leidinggevende dan man? En het staat u helemaal vrij om in te bellen. Uh, juist ook als vrouw, hè, om uw mening te geven. Misschien bent u wel een vrouw met een leidinggevende positie. Werkt u in de top van het bedrijfsleven? Of zou u dat wel heel graag willen, maar lukt dat niet? Nou, dat kunt u allemaal, uh, de, de, de, ik, sta, ik zit hier, ja, we moeten toch het uren vullen. En dat uh, kan alleen maar met u als luisteraar, dat hoort ook een beetje bij dit programma. Dat maken we samen met u. Dus bel vooral eventjes uh, naar ons programma. Dat kan naar 0800 1121, 0800 1121. En dan uh, kunnen we daar met elkaar over praten. U kunt ook even een mailtje sturen, dat kan naar nacht@apenstaartje.eo.nl. En u kunt zelfs via Twitter reageren, dat gaat dan met apenstaartje dit is de nacht. Of met hashtag dit is de nacht. We gaan eventjes uh, luisteren naar muziek en dan hoop ik zo met u te praten over vrouwelijke bazen. It's now time to wake up And here we can stand together Against the race, against the faith Against the race of you. Stand on the man next to you In van Travis Cold. We praten vannacht over leidinggevende vrouwen. En uh, wat wel cru is, ik, uh, eigenlijk wilden we natuurlijk het liefst ook een, een leidinggevende vrouw hier in de studio hebben. om, uh, om gezellig mee te kletsen. En hebben we een beetje gezocht aan het eind van de middag. En ik heb er zelfs nog even op Twitter een oproepje gedaan. Dat is uh, wel meer dan 16 keer geretweet. En uh, veel reacties. Maar uh, nee hoor, geen vrouw die zich aanmeldt. Dus dat, uh, dat was, uh, nou ja, is dat een teken aan de wand of uh, valt het wel mee? Uh, uh, Goeienacht, wie, uh, wie heb ik aan de telefoon? Hallo Hans, jij hebt een mening over leidinggevende vrouwen? Ja, ik, uh, ik heb het meegemaakt, uh, De hele emancipatie van de vrouwen. Ik heb tegen die dame gezegd die had alleen oh. gehad. Als de wereld uh, de vrouwen een keer voor het zeg had in deze wereld, had de wereld toch heel anders uitge uitgezien. Want ze zijn vaak de macho-figuren, uh, digitale pakken die de oren verklaren aan elkaar. En dat vind ik een, een, een kwalijke zaak. Vrouwen kunnen goed denken, kunnen logisch denken. Ze brengen nieuw leven op de wereld. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Ik heb uh, als kantoormachine technicus, heb ik uh, 40 jaar, heb ik de hele emancipatie zien uh, opbloeien. Tussen de jaren 70 begonnen vrouwen wat bij te werken. En dan zijn we gelukkig te danken dat wij het goed hebben als mannen, dat de vrouwen zijn bij gaan werken. Economisch zien, is het een geweldig punt geweest dat de vrouwen uh, belangrijk zijn voor de de economie interessant. U bent er echt een echte, dat... echte vrouwenfan hoor ik al. Nou, ik heb een vrouw aan de zeggen, die kan ontzettend lekker eten koken, maar daarnaast ook ontzettend logisch kan denken en ook een norm, uh, uh, uh, uh, met geld kan omgaan. Economie. Dus, uh, ja. en, en bent niet? u daar dan stiekem wat minder goed in? Nou, ik heb wat andere kwaliteiten, ik ben op een ander gebied weer goed dus samen voor mijn eenheid. Maar ik wil gewoon zeggen, jaren 70 begonnen vrouwen, ik heb dan veel met kantoren te doen gehad, ook ja. met Sjavins, je, je zag steeds met Sjavins op, op de kantoren verrijken. Ja. Tegen uw uh, kantoren of tegen uw, waar je zit in Hilversum is een groot opleidingsindustrie. Waar dat uh, biseem van NOB nog uh, is gevestigd. Nou, dan kan ik ook al bij al die opleidingsinstituten, waar vooral vrouwen een hoge plan willen, uh. Ja, ge geleerd met allerlei ontwikkelingen dat ze gelijk eigenlijk konden handhaven in de maatschappij. En ja. Ik heb heel wat uh, afdelingen gehad waar de chefin een vrouw was. En ik kon er een keer goed bij overleg. En, en, wat, en wat vind jij dan, Hans? Wat, wat vind je dan, want uh, er is altijd een beetje een dingetje of je dan zo'n vrouw nou een chefin noemt... of dan toch gewoon een chef. Want sommige vrouwen die zeggen ook, ja, als je dan chefin noemt... dan is het alsnog een beetje discriminatie. Of directrice, ja. of lerares. Noem me gewoon leraar of directeur, want ik ben net zo goed als een man. Wat vind jij ja, daarvan? Nou, ik vind natuurlijk uh, niet zo belangrijk, ik vind gewoon de vrouw ook zelf als nou leraar is of leraar, ik vind het gewoon een belangrijk dat ze een enorm goed aandeel heeft in de hele ontwikkeling van, uh, van dit land. En niet alleen in dit land, maar uh, gezien in de hele wereld. Ja. De vrouwen worden steeds onderdrukt en dat vind ik verschrikkelijk. Is dat zo? Ja, in, in Nederland draag... ook? Nee, toch? Nou, ook, ook mannen Ik, als, als ik daarover ga zeggen, ik, ik uh, kom in een wijk in door een werk, waar vrouwen nog geen 50 meter bij de deur uh, kunnen komen. Want er deur wordt een bepaalde regie voor de vrouw gezien als een bezit. Kijk, wij zijn. Nou, nou, even iets langzaam hoor. Wat zeg je nou? Je woont in een buurt waar vrouwen niet verder dan 50 meter Ik heb van... gewoond. Ik heb een buurt gewoond en we zijn gelukkig weg, waar vrouwen, ja. Ja. Die werden onderdrukt, en die mochten niet verder als 50 meter buiten met de deur. Die werden geen Nederlands geleerd, Die konden niks. Die werden alleen maar thuis. En helemaal het uh, belang van het geloof. En die, mannen, die werden overheerst door de man. En welke buurt was dat dan? dan? Nou, dat zijn een beetje de vogelaarbuurten waar ik dat kwam. Ja? Ah. Ik, heb ik, ja, ik doe maar. Er is gelukkig ook daar een ontwikkeling. En de vrouwen werden gewoon dom gehouden. Kijk, vrouwen is geen bezit. Mijn vrouw ja, is geen bezit voor mij. En dat is vaak in deze wereld. Dat de vrouw wordt gezien als een bezit. En dat vind ik blij dat de vrouwen niet meer afhankelijk zijn van de man. En vooral in onze liberale uh, uh, uh, landen is dat gelukkig uh, tot ontwikkeling gekomen. Ja. Vooral in de Zweedse landen. Uh, dat heeft. De jaren 60 zijn ik ontwikkeld. Ik heb we veel kennis in Duitsland. In jaren 50, jaren 60. Uh, uh, ging de, vrouw, de Duitse vrouw al werken. Maar dat was heel goed georganiseerd. Hey, ik had uh, gevolgd, uh, een grote plaatsje Rustishuim bij Frankfurt. De grote Nou, Toen ik 16 jaar was, kwamen het op het voetballen. En werden wij daar al uitgehaald. En toen zag je ook dat uh, de dames al werkten. Dat is En, en, en, en, en dat heeft, woord, heb je dan ook markt... iets van, uh, van Margaret Thatcher meegemaakt? Dus je zegt in uh, de jaren ja. 70, jaren 80? Dat was een beetje Dank haar. Uh, het ja? is een geval een vrouw, want die, die had mal aan de keer als die zei: oh, ik dat. Ik bepaalde wat er wat gebeurt. Nou, en dat was een zeer sterke vrouw. En ik ben blij dat er steeds meer zulke vrouwen uh, opgestaan. En ja? goed, uh, goed onderwijs afgevolgd. En uh, dat vind ik een, een bijzonder een goede ontwikkeling. Nou, de maar die vrouw mag eens een keer voor het zeggen hebben in deze wereld. Eh? En dan was misschien een heel andere wereld ge, geworden. Ja? Dus vrouwen die kunnen logisch denken. Volgens mij is jouw vrouw hartstikke blij met jou, Hans, of niet? Maar no, je wilt niet weten, ja, hoe het blijft bed nee, zit. Maar je, je gaat samen een relatie aan, ja. en je probeert er samen iets van te maken. Ja. Mijn vrouw heeft vorig jaar een hele zware operatie gehad. Nou, dan ben je blij, je dus samen het kunt oplossen. En ik kan ook geen uh, problemen krijgen. Maar we hebben samen uh, uh, zijn we gelukkig met elkaar. Ideaal bestaat nooit, maar je moet zien dat je samen iets van maakt. Ja. En, en, en moeten jullie niet, uh, moet niet ook samen slapen, s'nachts? Ja, we gaan ook samen slapen. Omdat ik het nu al half drie is. Op. Ja, ik heb erop dat maakt nu uit. Dan ga ik eventjes luisteren naar de radio. En dan ga ik eventjes hier zetten. Maar ik heb een bepaalde hobby. En dat is vaak dat ik een paar uur straks mee ben. Dat is tent, Dat heeft met die techniek te maken. In het voorgaande programma had ik erover. Dat ik de Russische TV gewoon kan ontvangen. Russia Today en HD. En dat is een ontzettend mooi, interessant zender. Die wordt alle problematiek. Ja, toen heb jij verteld over al die feeds die jij krijgt. Ja, ik ben fietsen Als je gaat als je gaat een fietsen dat Ja, maar, punt, maar, de, maar nee. nu, nu gaat het over vrouwen niet over ja, fiets. Nee, uh, nee, nee, maar daardoor krijg je ook een heel ander kijk op de wereld. Ja, dat uh, ik is waar. gelukkig. Hey, ik heb geen kabeltje, maar ik kan wel een heleboel landen ontvangen. Zowel van Syrië tot de andere kant van de wereld. Dat ja. je kunt zien dat hele ontwikkeling zit in deze wereld. En ja. dat de vrouw gelukkig ja, uh, steeds meer een, een belangrijke positie krijgt. Uh, als je dat in die jaar uh, ziet te noemen. Want, nou, er zijn ook weer ontwikkelingen. Hans, als ik jou nou zou vragen... Wat is nou, uh, als, als je dan naar je eigen vrouw kijkt, van wie je zo te horen behoorlijk fan bent... Wat, wat is dan hetgene ja, ik... waarin zij jou meest aanvult als man? Meest uh, nou, dat uh, geef ik uh, toch uh, zag uh, dat ik een gelukkig leven heb, dat ze ja. zaak er, uh, zorgzaam is. Hè? Dus wat ook met dingen uh, rekening had, ik heb zelf uh, voor uh, een klein maand op uh, de ziekte van Parkinson gehad. Nou, dat heeft ze mij enorm uh, ondersteund. Dus samen hè, uh, ben je toch uh, goed bezig. Het is ik heb maar. ook. Uh, ja, het is mijn maatje. Nou, laat ik het zeggen, toen ik mevrouw de huwelijk uh, vroeg, hè, op de knietjes, dan had ik haar gezegd: Wil je met mij de weg bewandelen? Die leidt naar het eeuwig geluk. Nou, we zijn nog steeds aan het wandelen. Dus oh, we dat proberen zo lang mogelijk vol te houden. Ja. Maar heb je dan maar ook, want, ik, want als... ik, ik neem aan, Hans, dat jij niet voor je eigen vrouw gewerkt hebt. Want heb je dan ook echt vrouwelijke leidinggevende gehad waar, waar, je, waar je voor moest werken? Ja. Nou, ik heb, uh, de laatste, heb ik het uh, laatste bedrijf gekwerkt. waar had ik ook een chef helemaal maar een chef voor me gehad. En daar had ik helemaal geen moeite mee. Maar er nee. was wel iemand die ook technisch goed onderleg was. Ja? Ja. En, waar, en, via, en waren er dan, dan bijvoorbeeld wel andere mannen die daar dan wel moeite mee hadden? Nou, ik kan wel die paar die daar moeite mee hadden. Maar ik doe dat eh, er was een bepaald soort eh, inzichten en kortzichtigheid. En die waren nog van de oude stempel. Kijk, ja. hè, ik ben toen tijd als katholiek opvoed De dominantie, dat de man als ware we zorgen voor het geluk van het gezin. Maar ook zoveel mogelijk kinderen op de wereld zetten. Nou, ik heb mijn vrouw, hè, heb ik ook later, het is haar lichaam, wat haar keuze is. En zij heeft gekozen voor één, voor één kind. Nou, dat is haar keuze. Ik beschik niet over haar lichaam. Ik doe, het geluk bestaat niet uit. Aan te kennen. Het te nee. dat de vrouw, het is haar lichaam, en ik vind het toch steeds negen maanden om een kind ter wereld te brengen, Dat vind ik toch wel een bijzonder uh, mooi wonder. Dat vind steeds. ik ook. Hey? Ja. Maar het is niet zo Van een vrouw moet het aantal kinderen op de wereld zetten voor een nummerieke meerderheid. Maar Hans, en dat is als, altijd waar geloof. Als ik goed, nou eens mag vragen, wat, wat ik een beetje, uh, misschien een beetje brutaal om, he, heeft jouw vrouw zeg maar een beetje ook de broek aan van jullie twee? Of is het wel echt een evenwicht? Nou, ze weet het ook uit. Hè. Ik bedoel, mijn nou, zijn is anders. een dat gerust, maar het is een heel andere vrouw. Maar ik bedoel, wij beschouwen eh, elkaar als maatjes. En ja. mijn vrouw heeft niet die broek aan. Maar ik ben dus goed tekst onderweg. Ja. Onderweg tussen zijn bepaalde dingetjes. Het is gewoon simpel om een uh, fiets te repareren. Dan uh, nou, gaan we een strijkwagen die een, ja, een keer stuk gaat, een uh, strijkbootje, uh, al die technische zaken. Die een we delen. Wat een goede hè? oplossing. Hé hey Hans, ja, mag ik jou bedanken is, voor, jou, voor jouw verhaal vannacht? Ja, en, uh, blijf uh, luisteren naar de EO en uh, ook naar de andere omroepjes. Okay. Want het is wel belangrijk dat de publieke omroepen blijven staan. Nou. En dat is een uh, uh, uh, moeilijk uh, geheel op het moment met al die bezuinigingen. Precies, ja? da dank voor deze steunbetuiging. Ja, Fijne graag gedaan, Oké, okay. ja, ja. doei. Dat was Hans, die uh, erg blij is met zijn vrouw... en ook wel onder andere uh, vrouwen zeg maar, als leidinggevende heeft gewerkt... en uh, ook, ook daar erg tevreden over was. Dus uh, ja, is, is het dan wel zo positief? Eigenlijk ben ik toch wel benieuwd of er ook vrouwen zijn die luisteren... die zelf leidinggevende zijn... of misschien wel onder een andere vrouw gewerkt hebben... en dachten, nou, daar word ik toch niet zo blij van... of juist wel heel erg. Laat even van u horen, vrouwen. 0800 1121 0800 1121. Anders dan moet ik op een gegeven moment... gewoon uh, de vrouwelijke producer even in de uitzending vragen. Uh, want ja, moet moeten toch vrouwen bellen. Vrouwen aan de top, vrouw ook in de radio-uitzending. Ik, uh, ik daag jullie graag uit. 0800 1121. Of stuur even een mailtje naar nacht.eo.nl. Of regere even op Twitter met apenstaartje. Uh, dit is de nacht. Of hashtag Dit is de nacht. Tot zometeen. Een hele oude piano is het, of tenminste dat denk ik, want zo heet het liedje dan van Diana Ross, My Old Piano. Aan de telefoon heb ik Marton, goedenacht. Hallo? Ja. Hoi. Komt ik, uh, ben ik goed te verstaan? Vol, volgens mij moet je sowieso even de radio uitzetten. Hallo? Nou, dit, uh, dit gaat volgens mij niet helemaal uh, de goede kant op. Maar, Tom, ben je daar? Ik zou graag horen hoe jij niet tevreden was met je bazin. Uh, ja, ik oh. spreek hier maar Ton geen Marton. Tom. Oh, Tom. Oh, ja. Uh, ja. Goedenavond, nou. uh, maar, Tom hier. Dat, dat... Ik wilde wat uh, <laughs> vragen. Uh, dat is op dat zich wel slim. Uh, jij reageert je... ook pas als je eigen naam gezegd wordt. Dat, is wel, uh, dat, dat vind ik dan weer mooi. Vertel, wat is jouw ja, eigen naam? ik zeg je met... mijn voornaam, hè? mijn achternaam zeg ik niet. Oké. Oh, oké. Okay. Um, oh, ik ja, doe het ja, ja. inmiddels even te Hollywood. Maar ik word eigenlijk uh, een beetje ziek van het, uh, van het uh, begin van, uh, van die Margaret uh, Fatjo. Kent ja. u uh, Pink Floyd? De, ja, de, de Final Cut. Met C.U.T. Ja. <coughs> Daar wordt al gelijk al in verteld hoe fijn de jonge dame het was. De Iron Lady. Die uh, jonge dame die ze Margaret uh, Thatcher uh, noemde, uh, die, die jonge mensen, de soldaatjes, naar de Volkland-eilanden stuurt. Dat is een mooie, mooie. Uh, ik heb hem hier zetten op uh, LP. En uh, er wordt al zo gezegd van uh, nou, uh, we vinden het fijn dat uh, Margaret Thatcher even de Falkland eilanden heeft uh, gedaan. Hoeveel doden heeft dat niet uh, gekost? Ja, ik begrijp... De, ja, ja, de mijnwerkers, ja, ja. um, uh, uh, daarvoor... Die medewerkers kwamen allemaal op straat te staan. Ja. Is dat leuk? Is dat positief te noemen? Jij bent niet echt een fan van Margaret komen, het Thatcher. Dat is niet fijn hoor, je wilt ook graag werken. Mijn eigen bazin, ook zo'n bazin. Ik heb uh, een hartinfarct gehad. Ja. Ze was naar de broer om mij een bord te sturen. Die zei alleen maar binnen drie dagen, toen ik nog aan de monitoren zat, of ik nog eventjes uh, kom uh, werken. Aan de andere kant zat er een, uh, een cardioloog... Die zei, wie heb je een telefoon? Inmiddels had ik een mobiele telefoon aangeschaft. Mijn bazin zei, in, in, in, voordat ik naar huis toe fietste, met uh, 26 of 27 aspirintjes, mijnzelfde bazin, of ik eventjes naar huis toe wilde gaan, want ik ben maanden beneden ziek. Maar uh, op dat moment uh, zei ze, toen ik dus eigenlijk uh, op, die, uh, op die intensive care lag, of ik. Uh, Even wilde komen werken. Ja, dus de mijn ko dat... cardioloog zegt tegen mij, die is dat, is dat uw baas? Nou, die kreeg dus de, de wind van vroeger, hè? Ja, nee, dat snap ik, ja. Dus die, die, die, die vrouw die voelde dat niet echt goed aan. Zo, en, en, zo, wat... zo prettig is dat niet, hoor. vrouw uh, aan wat, de... Uh, wat voor bedrijf was dat? Wat voor bedrijf was dat, Tom, waar jij werkte? Mijn, mijn, mijn bedrijf? Mijn bedrijf? Nou, dat was een bedrijf in Nijmegen, ja. Ik zit dan de bedrijf in uh, de schredien te brengen. Ja. Maar, eh... Uh, dat bedrijf was een kart kartonatiefabriek. Oké. Okay. En dan had je dus een vrouwensbezin die, die niet echt goed aanvoelde. En bijvoorbeeld ook niet echt meeleefde uh, als je ziek doemde. was. Ik zat toen een tijd bij een uitzendbureau. Yeah. het tijd ben uit uitzendbureau. bureau. Het uit bureau heeft hij de booddoem gestuurd. En toen okay. kwam de weg als uit groen bureau groene geel. Omdat uh, dag en dat ze bij mij niet langs kwamen. En ben je daar ook weggegaan, Tom, bijvoorbeeld? Omdat die vrouw um, ja, zijn. Nou, ik ben was. daar niet weggegaan. Nee. Want ik wil graag, ik wil graag werken. Die baas, die nog hoger was, die directeur. Ja. Yeah. Dus een man, manpersoon van een fabriekje. Dat was ook brutaal, om vijf grote auto's. Die miljoenen doen in de week kort, Ja. Yeah. Daar eventjes mee, mee, mee, mee, mee te gaan zitten pronken. Terwijl de werknemers nou een, een auto die konden kopen. Een Audi 80 tweedehands. En ik ook om te komen zien, een splinternieuwe rood voor de duur rijden, ja. ik denk dat hij leuk is, dan dood mij na drie jaar eruit, dan dood eenvoudig reden dat ik anders gesubsidieerd baantje had. Ja. En ik de te veel geld Hé, hey, en Ton, ton heb, jij nu wel, uh, heb jij nu wel een leuke baas, of niet? Ik heb nog uh, nou een, een, een, een redelijk goede baan. Ja, en ook een en, goede baas? Uh, ik kan niet zeggen dat ik er nou tevreden mee ben. Ik ben wel hogerop. Ja. Ik heb wat uh, strubbelingen natuurlijk. Oké. Okay. En, Omdat en... ik natuurlijk een klein beetje gehandicapt ben door die hartinfarct. Ja. Wat, wat is jouw handicap dan precies? Ja, wat, wat is jouw handicap dan precies? Nou ja, ik heb dus eigenlijk uh, gewoon uh, um, die, die hartinfarct. Dus ik kan de 100 meter niet meer lopen in 10 seconden, om zo maar te zeggen. Maar, uh, okay. maar goed. Uh, en werk jij nu onder een. Ik moet eigenlijk uh, een beetje aangepast werk hebben. Ja, en toen werk jij nu voor een vrouwelijke baas of voor een mannelijke baas? Um, op dit moment uh, werk ik. Voor een, een mannelijke baas. Oké, okay. en dat, dat is uh, voor jou beter? Dat is uh, voor mij, uh, wat mij betreft, uh, op dit moment uh, wel wat beter. Ja. En om over, de, over die man de tijd uh, terug uh, te komen. Ja, die, uh, die, die maakt jou boos hè? Dat ja, is niet nodig hè. Nee. Dat uit hun bureau zei ik ook. Ik, uh, ik heb gewoon gezegd, dat is dan ook een uh, tussenbaas. Basin was een vrouw. Heb ja. ik ook gezegd. Um, ik heb gezegd, nou ik ben een man alleen. Ja. Ik ben er steeds alleen. En uh, ik zeg uh, nou, maar uh, zit in de recht onderhand aanbieden bij mij. Oké. Okay. Is dat leuk? Nee. Dat is niet leuk, hè? Is ja. dat emancipatie tegenwoordig? Ja. Hoezo is dat emancipatie? Ja. Ik, uh, jouw punt is helemaal duidelijk, Tom. Jij bent niet per se een voorstander van, van Vrouwen aan de Top. Dank dat je dat even wilde vertellen. Ja, oké. Okay. Dank u wel hoor. Sean McDonald, Icewoord en dan gaan we eens kijken of er iemand zo wel weer positief is over die vrouwen. I'm going to get, got to get away from here real fast The enemy is breathing down my neck Trying to grab a hood and make me wreck Hot on my tail, trying to make me feel Trying to take the wind up out of my sail Trying to roll me off this road I of the price when that's just bleeding in Give me some provision Fogging up my intellect With Love and hate they intersect Forward, Sean McDonald was dat. En we hebben het nog steeds, in ieder geval tot, uh, tot de klok van drie... dus dat is uh, nu nog vijftien uh, minuten en een klein beetje... over vrouwen aan de top. Naar aanleiding van het overleden van oud-premier Margaret Thatcher. De oud-premier van Engeland uh, was dat. En uh, ja, het ontbreekt nog steeds een beetje aan, uh, aan vrouwen die bellen. Maar er is uh, goed nieuws. En dan moet ik even kijken wie ik als eerste aan de lijn krijg. Volgens mij eerst nog een man, hè? Of niet? Of ik mag kiezen? Ja, nou dan doe ik, dan ook eerst, even, doe ik eerst even René, denk ik. René, goedenacht. Ja, Goeienacht, met uh, Ik ben historicus. Uh, met, uh, ja, ik heb uh, de nodige ervaring uh, met leiderschap, ook met publicaties daarover. Ja, dus en, jij, jij kunt het, uh, het, het, het Vrouwen naar de Top even in een historisch perspectief zetten? Inderdaad, ik, ik heb uh, geschiedenis gestudeerd met Psychiatrische en Zulpetenschap. En het is belangrijk omdat je dan ook inzicht krijgt in de stijl van leidinggever. En ook in de psyche van man en vrouw. Ik heb daar ook veel over gepubliceerd. Om het zo over de hedendaagse tijdgeest. Ja. En um, ik heb ook veel ervaring met zelf uh, met een vrouw. In, uh, Als in ervaring Met leiderschap. Ja, nou, rampzalig. En dat speelt oh. op de dag van vandaag. Ja, En dat vind ik zeer de moeite waard om toch even te melden. Nou, vertel. Wat, was er zo, wat is er uh, zo rampzalig? Nou, rampzalig is dat dat een vrouw is die erin geslaagd is. Die is niet voortvluchtig op Curaçao. Is dus, ze... En die erin geslaagd is om anderhalf miljoen uh, een bedrijf van een, een, een, een. gaat om een psycholoog, met, de eerste in Nederland, met dertien privéklinieken. Ja. En uh, omdat zij uh, een combinatie was van Nina Brink en Al Bayrak, om het zo maar te zeggen. dat zijn vrij gewetenloze vrouwen. Uh, uh, ze slaagt erin om een bloeiend bedrijf met privéklinieken. Uh, ja, gewoon naar de klote te helpen, om het maar even populair te zeggen. Oké. Okay. Tot op de dag van vandaag. Um, zij wordt gezocht voor met van anderhalf miljoen euro. Ja. Nou, dat is nogal wat. Ja. Um, en en is, dat dan, is dat een bedrijf waar u zelf bij betrokken was? Ja, ik zat in het bestuur en um, ik ben zelf uh, nu nog steeds directeur van de bedrijf hoofdstuk 20 jaar. Dus ik heb wel de leidinggevende ervaring. Ja. Maar toen het haar niet meer uitkwam, omdat zij de CAO niet hanteerde, ook bizar natuurlijk. Mm -hmm. Zij betaalde voor het personeel geen ziekte uit. Geen, ziekte, geen ziektekosten uit. Zij, ja. zij vond dat ze boven de wet stond. Toen gooiden zij mij uit het bestuur. Oké. Okay. Um, en dat komt ook. Dat, dat zomaar omdat er, uh, als je een holdingstructuur hebt. Dan wordt het technisch, maar dat is een beetje wat ook in die rijke wereld. van de grootste mannen, en de grootste vrouwen. Ja. speelt. Zo'n leven leidde ik ook. Niet zelf, maar zoveel geld verdienden zij. Mm -hmm. En we hadden ook pleegkinderen. Hadden, zeg ik nogmaals, want de uh, gevolgen hiervan zijn rampzalig. Eén uh, pleegkindje is uh, weggehaald, op mijn verzoek... omdat zij in stilte energeerde naar Curaçao... waar ze tot de dag van vandaag verblijft. Uh, nu word ik geraadpleegd door de Belastingdienst. Die zit achter haar aan. Ja. Uh, Zou, ze wordt wel een soort helemaal. van vervolgd. Nou, nee, dat is nog maar de vraag, omdat... Uh, wat het geval is, is tot op de dag van vandaag... dat bijvoorbeeld uh, pleegzorg... die zegt dat ze niet naar Curaçao kunnen gaan. Uh, dat ze daar niet kunnen ingrijpen. Nou, dat is onzin, want ik luister ook altijd naar jullie programma. Eergisteren was er een hoogleraar recht aan, op de, aan de lijn. Ja. En die had het over SNS, properties Finance, wat op Curaçao speelt. Mm -hmm. En je kunt daar wel ingrijpen als politie, maar... Uh, ja. Jeugdzorg gaat je tot op de dag van vandaag niet in. Nee. Dit is bizar, want een van die pleegkinderen is in een inrichting beland. Dat is natuurlijk dramatisch, een meisje van vijf. En dat je dit soort excessen nog tot op de dag van vandaag meemaakt... Ja. is ja, te bizar voor woorden. Maar René, je, je zegt, je een zegt naar zelf... Het Rusland van, van, heden, van de hele dag lijkt het wel. De vorige uitzending ging erover... Ja. Met die schrijver, heel, heel bizar. Ja, Maar je, je zegt zelf, je bent historicus. Want jij hebt, hebt dan zelf natuurlijk een, een bijzonder slechte ervaring met een vrouwelijke leidinggevende. Maar en ik ben ook directeur, hè? allebei je, ben ik. Precies, en je bent directeur. Maar staat dat dan ook echt symbool voor de vrouwelijke manier van leidinggeven? Is dat over het algemeen zo Nee, echt, is Nee, dat je, echt kunt, een je kunt niet generaliseren. Nee. Je de, maar ik denk dat je nu meer een soort crisis in leiderschap hebt, om het zo maar te zeggen... Je ziet weinig visionaire uh, vrouwen. Uh, ik vind bijvoorbeeld Femke Halsma... Vond ik een visionaire vrouw, zeer veel respect voor. Er ja. uh, hadden veel mensen... Agnes Kant vond ik op haar manier ook... Uh, bijzonder goed. Die werd gezien als verzuurd... maar had kritiek op de huidige neoliberale... Uh, stijl, zeg maar, in de goede zin. Waardoor je een grote tweedeling krijgt... maatschappelijk gezien. Ja. Tesscher was... vond ik zelf uh, niet erg oké... Okay, omdat zij ook zorgde voor een tweedeling. Ja. En zij wordt bewonderd ten onrechte, vind ik... omdat zij een harde manier van, reageren, van regeren... maar hard is niet per definitie goed. Het gaat juist om de combinatie empathisch, verbindend en ook visionair. Ja. En dat zie je bijna niet. Oké, okay, okay. maar als jij je, als je zegt empathisch, verbindend en visionair... dat moet ik nou niet echt denken. Misschien bij Agnes Kant, die inhoudelijk wel goede nou, ideeën had. Maar... Ik denk dat Agnes Kant het lef had om... die werd gewien als verzuurd, maar dat heeft te maken met... Uh, met de hedendaagse media, met name de televisie. De radio, daar luister ik graag naar. Dat vind ik nog uh, diepgaand. De televisie kan ik niet zien. Daar vind ik geen pijlen hebben, geen niveau hebben. Ook Witteman en Paul vind ik geen niveau hebben, met alle respect. Okay. Zelfs, uh, uh, hoe heet het, buiten uh, hoe heet het programma van het VPO vind ik ook, slecht maar. Uh, Buitenhof. Uh, Buitenhof vind ik ook geen niveau meer hebben. Ook de. Nee, ik ben meer van de van de, ja, de lichting Adriaan van Dis, zeg maar, ja. dat van het niveau hebben. En heb, de rest vind ik eigenlijk. Heb je dat laatst Rij ook draadu, gekeken toen, toen, goed. toen? Heb je het laatst gezien toen Adrian van Dis nog één keer zijn programma deed bij de Wereldraai Door? Nee, ik kan de Wereldraai door niet zien. Dat vind ik een populistisch programma. Precies, maar wat ze toen laatst wel deden, is dat ze dus Adriaan van Dis de gast hebben. Toen hebben ze zijn studio nagebouwd, van wat is het? Uh, jaren geleden. En dan deed hij nog één keer zijn programma. Maar dat heb je daarvoor ja, niet. Maar. Eh, want... Nee, dat heb ik geweest. Maar nogmaals, dat vind ik. Uh, ja, dat gaat ergens over. Ik vind altijd dat je authentieke dingen. bij Fred Rode zit al zeer... Ik vind bijvoorbeeld jellebrandkostjes heel goed. Zijn ja. vader vond het bijzonder goed. Jellebrandkostjes. Maar laten we even terug naar, even terug naar het ja. onderwerp. Als, als, want kun je zeggen dat een, uh, dat een vrouw net zo goed leiding kan geven als een man, in principe? Of nou, wel ik beter? Het bijvoorbeeld, wat, wat ik net hoorde op de radio, ik heb hem nou even uitstaan in de goede zin voor het geluid. Ja. Maar dat, je, dat men bijvoorbeeld zegt dat het een vrouw beter leiding geeft, dat is natuurlijk pertinente onzin. Het, je kunt niet generaliseren. Uh, dat heeft verder te maken met de achtergronden, het heeft uh, te maken met de context. Ja. Om het zo te zeggen. Ik vind nu bijvoorbeeld, ik vind de, de vrouwelijke minister van Defensie bijvoorbeeld. Ja, ja. die vind ik. Uh, veel mensen lopen daarmee weg, maar ik vind haar erg populistisch en aansluitend. Bij Rutte, die ook historisch is. Rutte, die ik ook vind dat hij geen leiding geeft. Mm -hmm. Die alles weglegt, terwijl, uh, weglacht. Terwijl er enorme tweedeling gaande is. Om het zo maar te zeggen. Uh, ik, ja, ik weet er toevallig veel van, omdat ik ook directeur ben van een dagloze opvang. Al sinds jaar. Ik ben nee. de uitzien trouwens van de dagloze krant in Nederland. Oké. Okay. Ook nog. Ja. Nou, nou. En dus ik. Ja, nee, goed. Het is gewoon zo. Ja. Um, dat zijn allemaal feiten. Dus ik weet ook veel van die onderkant. Ook van de bovenkant, omdat ik een tijd lang. Via, mijn, uh, via die leidinggevende vrouw, zeg maar... Uh, ook in de hogere regionen verkeerde. Dus ik, ik kan dat redelijk goed plaatsen. Precies, maar u zegt en, in, in principe, je kunt niet generaliseren... je kan niet zeggen, een vrouw kan beter of slechter leiding geven dan een man. Nee, nee, nee. Er wordt veel onzin verkondigd over vrouwen. Ook net werd er onzin verkondigd in die zin dat vrouwen er dichterbij staan. Ja. Nee, want nogmaals, je ziet nu ook... Juist dat veel vrouwen uh, een soort no-nonsense, goedkope no-nonsense beleid op nahouden. Terwijl ik bijvoorbeeld vrouw als Femke Halsema, die min of meer boven de partijen stond, mm -hmm. ja, zeer visionair vond Leiden. Ja, en, en wat en is dan... Hij vrij algemeen gerespecteerd. Ja, We moeten ook, ja dat, dat is uh, zeker waar. Die had ook bijvoorbeeld toen wel bij Paan man u kijkt dan niet... maar natuurlijk een hele uitgebreide afscheids... Uh, als, bijna alsof het de koningin het werd er afscheid van haar genomen. Ja, oh. nou ja, dat vond ik ook terecht. Dat vond ik terecht. Ja. Okay. Niet, alles was, niet alles is slecht van Paan Witteman. nee dat zeg ik niet. <laughs> als Femke ja, alleen dan is het goed. Dat scheelt veel mixen. Dat veel mixen met, met populistische okay. elementen. Ja, en dan, en dan en even, om het, uh, even om het af te sluiten, hoor. Uh, ja, uh, natuurlijk. Uh, waarom komt het dan dat er zeg maar, relatief weinig vrouwen aan de top actief zijn? Nou, volgens mij heeft dat gewoon met uh, dingen te maken... dat vrouwen wel, uh, dat traditionele rolverdeling nog steeds heerst. Nou, daar is niets op tegen, denk ik. Dat moet je accepteren. Hè. Veel vrouwen staan wat dichter bij hun kinderen. zijn wat aardser in de goede zin. Zijn ook gewoner. Veel mannen hebben, uh, uh, ja, ik haal helemaal niet van bla bla... Om het zo maar te zeggen, veel mannen hebben, hebben stoere verhalen over leiderschap... terwijl ze in de werkelijkheid weinig presteren. Ja. Vrouwen zijn veel reëler vaak. Dat denk ik wel, omdat ze dichter bij de kinderen staan. Ze baren ook kinderen. Eh, ze, ze, ze komen letterlijk ja, met, uh, met poep en ter wereld in de goede zin. Ze staan dichter bij het gewone leven. Okay. Dat is zeer waardevol, die combinatie denk ik van, uh, van zorgzaamheid en, en visie hebben... En, en dicht bij het leven staan. Real life, om het zo maar te zeggen. Oké. Okay. Dankjewel, uh, René. En ik denk dat leiderschap gebaseerd moet zijn op real life. Dat is trouwens een filosofische school. Nou. De, de real life school. Oké. Okay. Sluiten we daarmee af. Bedankt voor je belletje. Ja. Heel graag gedaan, okay. En succes met de pagalla. Dankjewel. Fijne nacht. Dat was uh, René. Ik heb ook... Uh, ja, het is dan al wel... Uh, wat is het? Zes minuten voor drie. Maar het is dan echt zover. Ik heb een vrouw aan de telefoon. Goeienacht. Oh. Ze is weg. Ja. Nee, dat is toch... Uh, dat, dat is toch jammer. Want ik had zo gehoopt dat ik ook nog een vrouw zou spreken over het onderwerp vrouwen aan de top. Uh, maar dat gaat dan, uh, gaat dan blijkbaar niet gebeuren. Uh, wat ik dan wel vast kan vertellen, dat is namelijk wat, wat u de rest van deze nacht allemaal te wachten staat. Dat is namelijk uh, uh, een heel uitgebreid onderwerp. Denksport en muziek. Maar als we het nog even houden bij Denksport, dan hebben we in de studio Andrew, John Aong en Harry uh, Vredeveld. Beide enorme liefhebbers van Dammen. En die gaan de komende twee uur hier de strijd met elkaar aan. Wie is de beste dammer? De wedstrijd is live te volgen hier bij Dit is de Nacht. En de aanleiding daarvoor is eigenlijk het NK Dammen in Steenwijk. Wat binnenkort plaatsvindt. Is er veel belangstelling voor Denksport als Dammen. Maar ook Bridge. Of vindt u het allemaal maar saai en suf. Daar komen we straks achter. We hebben ook nog live muziek dus. Van singer-songwriter Sjoerd van Heumen. Dat allemaal straks na de klok van drieën. En ja, nou ja als er dan geen vrouw belt. Nou ja, dan, dan sluiten we dit onderwerp toch af op een hele tekenende manier, namelijk uh, zonder vrouwelijke bellers. Ja, nou, wat we daar dan van moeten denken, die conclusie die laat ik aan u zelf. Uh, ik hoop in ieder geval dat u, dat u gewoon lekker blijft luisteren... met alles wat we deze nacht uh, nog te bieden hebben. Uh, en dan gaan we nu even luisteren naar muziek. En dat komt van... We moeten even improviseren natuurlijk. We dachten dat we namelijk een vrouw in de lijn hadden, maar die, uh, die heeft gewoon weer opgehangen. Uh, Another Day.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 Away to find a truth within me, except the fact that I love you, I view eternity. I hear they say it doesn't kill you, makes you stronger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 Dat is het zeker. Sterker nog, de 99 ste dag van het jaar is het vandaag. En er werd over gezongen. Nummer uit 1997. En uh, daarmee sluiten we ook uh, dit uur af. Uh, helaas dus, ik zeg het nog maar een keer, zonder vrouwelijke bedder. Die hadden we graag gewild, maar het, uh, het mocht niet zo zijn. En daarmee uh, krijgt het uh, onderwerp vrouwen aan de top een hele kenmerkende afsluiting. Het volgende uur zit bomvol. Dammers en muziek, dat is toch wel een beetje de, de bijzondere combinatie die we u gaan aanbieden. En ik hoop dat u daarvan uh, gaat genieten. Maar eerst gaan we natuurlijk eventjes tussenuit uh, voor het nieuws op Radio 1. Dat, uh, dat moet. En daar hebben we nog uh, ongeveer uh, 20 seconden voor. Dus ik zeg blijf lekker luisteren en uh, blijf bij ons vannacht. Tenzij u echt uw ogen niet open kunt houden, mag u met mij ook gaan slapen.